Jeroen van Kamp met het CNRS-journaal. Bij de verkiezingen in Catalonië lijken de separatisten de meerderheid te hebben veroverd in het regionale parlement. De separatisten hadden van de verkiezingen een soort referendum gemaakt over onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering zegt als nood via de rechter te zullen verhinderen dat Catalonië onafhankelijk wordt. De Spaanse grondwet verbiedt regio's zich af te scheiden. Geen Pijl zegt ruim 440.000 handtekeningen te hebben verzameld voor een referendum. Als er minstens 300.000 geldig worden verklaard door de kiesraad... dan komt er een referendum over een verdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie. Dat verdrag beoogt meer politieke en economische samenwerking tussen de EU en Kiev. Het zou de eerste keer zijn dat in Nederland op deze manier een referendum wordt afgedwongen. Geen Pijl is een initiatief van Deplog Geen Stijl... samen met de organisaties Burgercomité EU en het Forum voor Democratie. Voor de kust van Turkije zijn 17 vluchtelingen verdronken toen de boot zonk waarmee ze onderweg waren naar Griekenland. Er waren 37 mensen aan boord. 20 opvarenden die zwemvesten droegen konden worden gered. De slachtoffers, onder wie vijf kinderen, zijn waarschijnlijk afkomstig uit Syrië. De boot was onderweg naar het Griekse eiland Kos. Het lichaam dat gisteren is gevonden in een recreatiegebied in Enschede is van een 18-jarige vrouw. Politie houdt er rekening mee dat de vrouw door misdrijf om het leven is gekomen. Ze had geen ID-kaart of andere papieren bij zich en was ook niet als vermist opgegeven. Wat er precies is gebeurd en wanneer ze om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Politie roept getuigen op zich te melden. In het Amerikaanse Richmond is Slovaak Peter Sagan wereldkampioen wielrenner geworden. Sagan ontsnapte een paar kilometer voor de eindstreep uit het peloton en finishte solo. Als tweede eindigde de Australiër Michael Matthews. Tom Dumoulin en Nicky Terpstra gingen respectievelijk als tiende en als dertiende over de finish. Het weer, morgen begint de dag grijs, later meer zon. Het eerst in het zuiden, het wordt 15 à 16 graden. De rest van de week blijft het vrij zonnig en droog weer. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1114 hier op ZWM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. En we gaan beginnen met een nieuwe cd voor dit programma. The Awakening van Mark Barnes En uh, die bijt de spits af. Ja, zo is het. Je kan de playlist meelezen via peacefulradio.eu. En daar uh, kan je hem terugvinden. Ik wens je heel veel luisterplezier. A man could do so much For us Just one man Just one man Just one man Just one man He was just one man so